Oncologen zouden voor nieuwe medicijnen strengere criteria aanhouden. De patiëntenvereniging zegt dat de regels in andere Europese landen minder streng zijn... en dat patiënten daardoor over de grens op zoek gaan naar de medicijnen. Een verkeersongeluk in Egypte heeft aan zeker 32 mensen het leven gekost. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Volgens Egyptische media ging het mis in de ochtendmist... op de weg tussen Cairo en de havenstad Alexandrië. Een bus zou een geparkeerd voertuig hebben geraakt waarna andere voertuigen tegen de bus botsten. Meerdere voertuigen vlogen vervolgens in brand. Het weer vanuit het zuidwesten buien. Ook eerst nog even af en toe zon. Het is vrijwel droog. Het is 13 graden aan zee tot 15 in het zuiden. Vanavond veel regen. Vannacht weer opklaringen. Met veel wind uit zuidwest. Morgen buien bij een graad tot 15. En ook daarna blijft het wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeet.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 De tweede gedeelte van Zandvoort op zaterdag vandaag met The Corner of the World. Lekker, klinkt lekker. Nee, ik, ja. ja, ja, ja, ja Zo'n ja, ja, ja. koude stem en... En de, die muziek eronder. Deze ah, oké. Okay. Ja. Uh, dit tweede uur, dames en heren, gaan we ons bezighouden vooral met uh, voetbal en de evenementen. Want we hebben natuurlijk nog een paar evenementen in Zandvoort vandaag. En, ja. um, en komende week natuurlijk. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog buiten het dorp het een en het ander aan evenementjes. En dat gaan we met elkaar even doornemen. Want dan krijgen we natuurlijk ook allemaal persberichten van instanties. Zoals het uh, Nederlands Blazers Ensemble. Die stuurt ons regelmatig persberichten. Wat mm -hmm. ze nu, waar ze nu weer gaan spelen en wat ze van plan zijn. En dat is, weer uh, wel eens geweest, Blazers Ensemble? Het is, uh, Geloof ik niet. Nee, nee, nee. Popmuziek, hè. Daar hou jij van? Nee, ik hou van alle soorten muziek. Oh ja? Ja, okay. echt zeker. Okay. Yep. Nou, laat dan eens wat horen. Dit <laughs> <laughs> is uh, Sam Veld of ZFM met uh, The Summer on You. We were in love with the sun We were in love with the sun Sipping on coke and rum My head up in the clouds But when I look back now Ain't nothing else I would do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 We're in love with the sun, sipped in a coke and rum. You ask me, are you sure? 'Cause I cannot be returned, and so I made my move. When I spent the summer on you. the summer on you Z. Z. You and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? een gevalletje van een one-hit-wonder van Nessa Carlton. A thousand miles alweer van 21 jaar geleden en uh, ik denk nu dat ze lekker op haar uh, roem aan het rusten is, want uh, we hebben nooit meer wat van haar verhoord de afgelopen decades. We gaan verder met Rupert Holmes, met hem. Over by the window There's a pack of cigarettes Not my brand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 It's good. Muziek van Rupert Holmes met hem Voor Zandvoort en de regio. Nou, inderdaad. En wij gaan eens even praten met Jan van der Leden. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, wel. Ja, goedemiddag, Jan. Je bent in Heruugwaard. Dat is een heel eentje weg. Want daar speelt Zandvoort tegen de Reigers Boys. En je had het net over één minuut stilte. Waar, waar, waar was dat voor? Het is, nou, die één minuut stilte is nu voorbij. Het was een bestuurslid Annex uh, Sponsor, die uh, vorige week is af, afgelopen week is overleden. Van de Rijgersboos. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. trouwbanden en, en vandaar dus die een minuut stilte hebben aangevraagd. Ja, prachtig, prachtig. Um, ja. Er is ook een wedstrijd afgelast, uh, lees ik Jan uh, Haarlem-Kennemeland tegen Zandvoort. Uh, kan je daar iets over zeggen? Waarom? Haarlem-Kennemeland-Zandvoort? Ja. Wanneer? Uh, vanmiddag. Ja, leuk. Dat lees ik op de website. Dus, dus, dus, uh... Dat is wel waarschijnlijk een uh, lagere uh, elftal, hoor. Ja, ja, ja, ja, klopt, ja. Nee, nou, weet ik niet. Dat weet ik helemaal niet. Oké. Okay. Goed, Rijgensboos, uh, Jan. Wat is dat uh, dan een geduchte tegenstander? Rijger Boys staat op dit moment bovenaan. Oeh. Maar we hebben het net even. Uh, aangelegd. Ja. Uh, Rijgensboos heeft natuurlijk. en wij ook. We hebben vier wedstrijden gespeeld. Mijn eigen boys dus heeft de vier wedstrijden gespeeld. Drie seconden één gelijk. En dat zijn op dit moment de laagst genoteerde clubs in onze afdeling. Oké. Okay. Dus dat, eigenlijk wat ze nu bovenaan staan, wil niet zo heel veel zeggen. Nee. En Jan, het is uh, uh, je zit in en Hirogewaard. Hoe is het weer daar? Net als Alcott. Oké. Okay. Op een hoekje en zijgelt van de tribune. Het is een hele koude wind. Ja. En Furling geeft me een vrije trap, zet voor hem, maar uh, die gaat achter. Oké. Okay. We, we, ja? we hebben een vaag dingetje mee, dus... Uh, Oké. Okay. Ik... We hebben het net vijf minuten gespeeld, hè? Dus, uh, uh... Eén nee, minuut, hoor. We hebben één oh, minuut. één minuut. Oh, één dus... oh, ja, minuut. Ja. En ik... we missen vandaag wel uh, Fernando Luis. Dat is toch wel een aardelaar. De, ja. de wedstrijden dat hij uh, rechtstreeks speelt. Je valt een beetje weg, Jan... Uh, en Nando speelt altijd rechtstrek. En dat doet hij altijd heel goed. Oké. Okay. Echt zo'n... Uh, ...die was vroeger, die, die dan opkomt en... Uh, ...die je voorzet kan geven. Ja. Maar die wist vandaag. Dat is jammer. Ja, uh, die jongensje. Ja. Dat doe je niks aan. Dat doe je niks aan. Op, op de bank zit Koen en... Uh, ...Nobel, Balaini... Uh, ...en... Uh, je ziet er me nou meer zitten? <laughs> uh, Jelle de Haan. Oh, oké. Okay, okay. Het is uh, wedstrijd nummer 55055. Dat is wat, vond ik wel grappig, uh, zo'n uh, zo wedstrijdnummer. Krijgt elke wedstrijd een eigen nummer, Jan? Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, schuistrechter... uh, als, als er straks uh, ernstige uh, problemen zijn. Ja. En er moet uh, geschreven worden. En de KVB wordt er altijd verwezen naar dit nummer. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dus uh, elke wedstrijd heeft zijn unieke nummer, denk ik. Ja, ja, ja. ja. ja. En de scheidsrechter is uh, J. Groenewold. Uh, uh, hoe ken je de beste man? En fluit hij een beetje? Nou ja, hij is net begonnen. Ik ken hem, ik ken hem helemaal niet. Ik heb okay. hem nog nooit gezien in al die jaren dat ik... Uh eigenlijk al een toeschouwer ben op coach ben geweest. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan zie je toch heel wat scheidsrechters voorbij komen natuurlijk. Heel wat, heel wat. Ja, ja. Nou, dat is dus nog even afwachten hoe de, hoe de meneer Groenewold uh, gaat fluiten. En, nou um, ja, en, uh, ja is het, het veld is natuurlijk zeiknat, Jan. Is... Het, is het is een heel mooi kunstgevast. Oh, oh. Het is überhaupt oh, een, oh. die, die een heel mooi complex. Uh, het is ook een hele, hele grote club, moet ik zeggen. Er zijn, ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 grasvelden. Zo. Ik zie een helemaal kunstgrasveld. Dus uh, het is echt een grote club. De jo, ja. tribune, die is je gewoon uh, langs de lengte van het uh, veld uh, gebouwd. Doe maar. Vanuit, vanuit uh, de kantine uh, loop je zo de tribune op. Oh. Ja, het is Sportpark de Wendingen waar jullie zitten. Ja. ja. Jan, we gaan je straks over een half uurtje weer bellen. En dan eens kijken hoe de stand dan staat. Dus dan uh, goed, uh. zijn we helemaal benieuwd. Uh, dankjewel voor maar, je bijdrage. is wel dat er wat gebeurt. Ja, is goed. Dankjewel. Okay. Hoi, hoi. Doei. live Lijfluit de heren gewaard was dat uh, Jan van der Leden over de SV Zandvoort. We gaan verder met muziek hier bij Zandvoort op zondag, Benno. Ja, ja, lekker. Want uh, daarvoor zijn we hier ook uh, aangenomen. Ja, wat dacht dagje van Sixpence Nando the richer. En Heel. zij hebben het over Kiss Me. Kiss me, out of the bearded barley, nightly, beside the green, green grass, swing, swing, swing the spinning step, you wear those shoes and I will wear that dress, oh, kiss me. me Deze beste heren, die treden nog steeds op. De heren van Ah, Ah, de grootste schat in uh, jaren 80 en jaren negentig. I've been losing you. Kenmerkend stemgeluid, hè? Zeker. Ja, ik, ben al ja. een keer, ik was uh, best wel uh, fan van deze groep, kan ik je verklappen. En een keertje naar uh, Tifli geweest. Mm. In Vredeburg. Hoe is dat zo, ja. In uh, Utrecht is dat. En dat is een keertje gezien. Dat was wel echt wel, uh, nou, een dingetje. Ja, dat... Uh, hoe geweldig, uh, als je daarbij mag zijn... Uh. Nou, waar je ook vanavond bij mag zijn, dat is natuurlijk de Halloween-parade hier in Zandvoort. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, het is uh, eigenlijk 31 oktober. Dan is de datum dat wereldwijd Halloween wordt gevierd. Uh, uh, het is een uh, feestdag die zijn oorsprong vindt in landen als Amerika, Groot-Brittannië, maar uh, tegenwoordig ook in Nederland. Uh, het is natuurlijk een, een behoorlijk commercieel gedoe geweest. Gebeuren geworden. Uh, iedereen die van verkleden houdt, en uh, dat kan. Ben jij ook? Hè? Ja, nou eigenlijk niet, maar meer uh, met carnaval. Ik heb, dat heb ik wel gedaan in Maastricht. Uh, okay. en, uh, Helemaal verkleed en zo. Uh, maar goed, uh, wil je een beetje eng en, en, en horror en dat soort zaken op Netflix ook alleen maar horrorfilms, weet je wel. Daar uh, uh, moet ik niks voor hebben. Maar goed, uh, vanavond in uh, Zandvoort de Halloweenparade. Hoe enger, hoe leuker is het motto. Het begint allemaal om 8 uur op het stationsplein. Waarna de stoet via de Kuimdenstraat, Halterstraat, Kerkplein, Kosterstraat... en het dorpsplein naar het gasthuisplein wordt gelopen. En dan kun je verder spoken in het wapen van Zandvoort op het Halloweenfeest. Met DJ Mel, KNG. Maar ook Café Friends zorgt voor een geweldig Halloweenfeest. En. Uh, met een lasershow en uh, nog een DJ. En, en Café 4 doet ook mee. Daar krijgen wij zelfs nog een berichtje van. Dat je daar uh, uh, terecht kan voor een Halloween-feest. Dat is uh, ook wel leuk. En natuurlijk, hoe gekker, hoe beter. En wat dat betreft, uh, leef je uit. Nou ja, en dan heb ik het over 31 oktober. Dan, uh, dan is het Halloween. En dan maar dan in. Uh, Zandvoort en ook in de omliggende plaatsen hebben we het lichtjesavond op, ja, de, op ja. de Kerkhoven. En dat is natuurlijk eh, van totaal andere orde dames en heren. Het gaat helemaal niet om de lolligheid. Het is juist een moment van bezinning. En dat gebeurt dan ook op het, hier in Zandvoort op ons eigen begraafplaats. We hebben maar één begraafplaats hè, in Zandvoort. Ja, ja, ja dat Gelukkig maar. Het begint om zeven uur. Dan is er koffie en thee aanwezig. En zangeres Sanne Maland die verzorgt onder begeleiding van Arthur Postma... een muzikale omlijsting. En daarna kan je met een... even kijken, Je krijgt iets je in je handen gedrukt. Een, een bolletje. En die kan je neerzetten op de begraafplaats. Of een kaars... Op een plateau bij de notenboom, dat is ook mooi natuurlijk. Wenskaartje kan uh, ook geschreven worden, wordt ook uitgereikt en opgehangen. Uh, ja, de bloembolletjes, daar, dat had ik in mijn hoofd zitten, die uh, kunnen geplant worden. En dat is dan mooi voor het voorjaar 2024, als het dan weer uh, gaat bloeien, dan, uh, als het allemaal opkomt, dat is dan natuurlijk heel aardig om te weten dat jij dat dan geplant hebt. Dus eh, 31 oktober is het geen Halloween in Zandvoort, maar een moment van bezinning op de Noorderduin, eh, begraafplaats Noorderduin hier in Zandvoort. Oké, okay, uh, tot zover maar even. Ja, het, is het is echt indrukwekkend. Dan kan je het uh, ja? aanraden om er een keertje naartoe naar te gaan. Oké, okay, ja. jij hebt het dus meegemaakt. Zeker, meerdere malen. Want ze zeggen ook, uh, neem een uh, zaklamp daar mee. Hè. Het, schijnt ja, het is op. echt aardedonker. daar. Oh. <laughs> dat zou je niet verwachten eigenlijk. Nee, hier aan de kust uh, is uh, dat het nog zo donker kan zijn. Maar de, weet je, je hebt ook een telefoon bij. Hè? Dan kun je ook je zaklamp bij ja, schijnen. Precies, dus uh, Met een mobiel heb je altijd je telefoon bij. Dat, maar wel op tijd opladen natuurlijk. Zeker. Het is een beetje lullig als je je helemaal uit is. Uh... Nou, ik heb je trouwens verteld dat ik de afgelopen dagen wat ziek ben geweest. Ik ja. heb uh, echt uh, moeite gedaan om hier uh, te zijn. Echt uh, geprepareerd enzovoort enzovoort. Goed zo. Dus ik heb me ook een beetje verdiept in waar Halloween vandaan komt. Weet je dat, of niet? Uh, nee, eigenlijk niet. Het, is het, uh, het komt uit Ierland en Engeland vandaan. Dit ja. is uh, het, uh, het feest van de, van de oogst eigenlijk. Okay. Dus vandaar de pompoenen. Ja. En, oh, ja. Ja. Ja. Uh, dus uh, daar komt het vandaan. Dus het is echt een eeuwenoude traditie. Eigenlijk een oogstfeest. Het is eigenlijk een oogstfeest. Alleen, ja, ja het is dus uh, een scary... Uh, een ja. scary, gemaakt. Dus wat de Duitsers doen met de uh, oktoberfeesten? Die is in september, hè? Oh ja, in <laughs> september. Is, is dat geen oogstfeest, dan? Ja, volgens mij wel. Maar oh, uh, okay. de dus, uh, oktoberfeest is in september. In, uh, o, oh, ja. ja, ja, ja uh, ik denk, hoe komen ze erop, hè? Ik, uh, ja, okay. uh, ook een uh, traditie is dat. Ja, ja, ja. Ik ga het ja, wel ja. even uitzoeken voor je. Ja, ja. Een hele leuke traditie. Hé, hey, uh, je zei dat het lekker ging regenen de komende dagen. Ja. Nou dan heb ik altijd deze, deze plaat in mijn hoofd. Pia Sadora, Jermaine Jackson, when the rain begins to fall. terug naar het begin van de jaren 80 met uh, Kim Wild Kids in America. Nou. Voor Zandvoort en de regio. En wij gaan eens even bij Jan van der Leden kijken. Uh, of kijken, luisteren in ieder geval van hem hoe het uh, staat bij rechts Boy, boy Eens en S.W. Zandvoort. Okay. Uh, uh, het is op dit moment uh, nog steeds 0-0. Oh. Hele mooie vrije trappes die net, net in een, uit, in een uiterste noem je dat, zo'n hele mooie katachtige reactie door de keeper uh, uit de door werd getikt. Oh ja, dat is een mooie reactie. Dat, dat was een typische uh, Jeffy samson trap. Oké. Okay. En wij zijn nu in de, uh, in de aanval, uh, hij is ontschept door de uh, weigerbouwers en die kan er niet meer uit. Zachtjes. Maar het is nog steeds 0-0. En het is, even voordat het moment met Jeffy gebeurde, is het gewoon, was het gewoon eerlijk gezegd een typische 0-0-wedstrijd. <laughs> typische 0-0-wedstrijd. Uh, ja, maar heel voorzichtig met de voetbal. daar hebben heel weinig risico. Ja. En het is wel goed te doen met dit weer? Ja, het is, met de voetbal is het heerlijk weer. Oké. Okay. Ik vind het altijd het meest lekkere weer wat er was. Ja, ja. Een beetje regen, en ja, niet, een beetje, niet warm. Lekker veel zuurstof. Een veel zuurstof in de lucht. Ja, ja, ja. ja heerlijk. Ja, ja, ja. En een beetje slidings maken en zo. Op dat, uh... ja, ja, dat gaat wel op dit veld hoor. Dat is uh, echt een nieuw kunstgrasveld dat dat op toestaat. Oké, okay, helemaal goed. Zeg Jan, uh, uh, SP Zandvoort, 525 leden, lees ik. Nou, dat is best wel een, een forse club voor, uh, voor 17.557 inwoners. Ja, we zijn dan wel de laatste uh, jaren terug met uh, 50 teruggelopen. Uh, Oké. Okay. Want in die periode dat ik voorzitter was, waren we nog uh, op 575. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is, het is altijd lastig geworden. En op het ene moment heb je er wat meer, en op het andere moment. Ja. Uh, nee. Maar in ieder geval, de 500 ja, ja. hebben jullie ja, wel. Problemen. Wat zeg je? Uh, We hebben toch wel problemen met de aanwas in Zandvoort, hè? Ja. Dat merk je wel. Oh ja? Oké. Okay. Nou wat... ja, Zandvoort kan niet echt, echt meer uitbreiden. En, uh, als je dan, nu ziet wat er hier gebeurt en wat hier gebouwd wordt. in dat, dat hier u gewaard, dat wil je niet weten. Het ja. is dus, dus een en al nieuwbouw. Oké. Okay. Okay. Mega grote wijken worden er gebouwd. Ja, ja, ja. ja. Maar even terug naar de leden Jan, willen de jongens en meisjes in Zandvoort niet meer voetballen? Is, is dat het? Of, uh... Nee, dat, dat, valt, dat valt zeker mee. Het is, het is wel zo dat de jongste jeugd is altijd groter en naarmate uh, je ouder wordt en de, dan worden de teams minder. Er zijn heel veel jeugdteams en dan ga je, dan ga je naar de uh, onder 17, onder 18 en dan wordt het minder. Dan gaat ja. de, uh, dan gaan ze toch wat andere dingen vinden. Ja. Ze gaan golven, ze gaan andere... Ja, van mooi. Zo is het leven. Gaan gaan gamen, uh. ja. En schijnsrechter en de groene Wolt, die doet het uh, aardig, Jan. Ja, ik heb, ik heb niks meer aan te merken, Wolt. die man. Oké, okay, geweldig, geweldig. Ja, gelukkig. ja. gelukkig. Ja, ja. ja. uh, even kijken, we hebben nu een klein half uurtje gespeeld, denk ik. Uh, 27 minuten. Dat wat nu, ja. 27 minuten. Ja. Oké. Okay. Goed, Jan. Dan komen we na uh, uh, even kijken. Vier uur komen we bij je terug voor de laatste stand van zaken. Oké, okay, Ben. Dankjewel, hè. Dankjewel. Hoi, hoi. Love. then heaven above sent me a super love and now i'm happy forever no one wants to believe i've got a perfect love they say i'm just talking crazy but i can prove it's true if you'll allow me to tell you about my super lady she's all that i could have she's more than a She's my The world for me is a new place I'll drink to happiness Because I love the best The wine for me has a new taste I let my lady know I'll never let her go Forever I'm gonna hold on She said she feels the same Don't wanna play no game Just once I love to live on This is perfection. Hey, guys, I can see your body moving. And it's driving me crazy. Uh -huh. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dead floor, nobody, nobody can knock it off. The way you move nobody your body is small. And everything's so unexpected the way you write and lift it. So you can uh -huh. keep on shaking it. never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head, want to speak Spanish. Yeah. Come se llama, hey. Bonita. Hey.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 Let's, Let's go, go. La, la calle no, no, no, noche, no, no. la, la calle I really that she dance like this hey. She make a man wanna hey. hey. Hey. She Shakira. Shakira. Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise I keep on Beating the size of my body yeah. Señorita, feel the gonga Let me see you move like you come from Colombia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 Ja, dat dit nog in mijn koffer zit, hè? Oh ja. ja ik, ik heb voor de luisteraars. de, de muziek van de afgelopen 6,5 jaar zit er niet in vandaag. Ja, oh, ja. ja, van vandaag. Oké. Okay. Alleen maar dit soort uh, deuntjes. Shakira nou. met Wycliffe, Shaw met Hips Don't Lie. Nou, lekker toch. Als je inderdaad nog meer muziek en live muziek uh, mee wil maken... dan kan dat morgen in Café uh, Slichting... Weet je wat het is? Nee. Nee, dat zit in Overveen. Oké. Okay. Ja, dat dynamische dorp Overveen... ...want uh, eigenlijk uh, de laatste jaren ontzettend druk is geworden... ...door allerlei horecagelegenheden. gelegenheden. café Slichting, nou dat zit er al sinds is. ...en een blind paard kan er geen schade aan richten. Uh, want het uh, <laughs> is heel ruim, er staat ook niks in. Oké. Okay. Uh, uh, en daar treedt uh, treedt daar morgen op. En ah. is uh, saxofonist, zanger Adam Spoor. ...met zijn jazzkwartet... En dat jazzkwartet yes bestaat uit... Uh, eens even kijken. Vier personen dan, hè? Ja. Naast Adam speelt Dick Barton op piano... Johnny tevreden op bas... en Kees Valent op drums. En het uh, repertoire is uh, Jobim, Gilberto, Bonvana... en afgewisseld met songs van Sinatra en Baker. Het begint allemaal morgen om 1600 uur... Zeilweg 18 in de Overween Café Slichting... Um, dan voor de mensen die uh, niet genoeg kunnen krijgen van uh, blazersinstrumenten. Dan hebben we natuurlijk het Nederlands Blazers Ensemble. En uh, je kan nu kaarten bestellen voor hun nieuwjaarsconcert. En dat gebeurt allemaal in het Concertgebouw van Amsterdam. En dat is even kijken. Zondag 31 december, dan hebben ze de generale repetitie om uh, 1500 uur. En dan maandag 1 januari twee optredens. Half twee, dan worden er tegelijkertijd tv-opnames gemaakt door BNN Varen. En maandag om uh, 1 januari om half vijf. En nou ja, kaarten natuurlijk bij Concertgebouw.nl. Um, en dat is natuurlijk op zich natuurlijk een heel vrolijk en muzikaal uh, festijn. Zo schrijven ze zelf. En uh, nou ja, dat, dat ze twee keer op gaan trainen. Dat vinden de blazers alleen maar heel erg leuk. Dus uh, nou, wil je op tv komen? Ik zou Ik zeggen, zeggen op, <laughs> op naar uh, het concertgebouw. Ja, gisteren en vandaag uh, was er uh, ook wat te doen in de Ziggo want... Uh, oh, pak en dan numm ik uh, die uh, traden op. Kijk eens daar. Weet je wat, we pakken even een nummertje van hem mee. Het regent zonder tralen voor het laatste plaatje voor vier uur. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon... Zit een man die het tot gisteren nooit won... Maar zijn auto vroeg hier vlakbij uit de Die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebroken. En de man die hem verkocht had. Stond onder zijn naam in de krant. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven. Besluit. noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het dus eruit, nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer, met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer. Herman leeft wel honderd keer de groot, staat er echt.